Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland zegt honderden Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Bijna honderd daarvan waren op weg naar Moskou. Het zou een van de grootste dronaanvallen op Rusland zijn sinds het begin van de oorlog... Volgens correspondent Geert Grootkoerkamp is het een duidelijk signaal van Oekraïne. Dit is misschien wat we nu hebben gezien de afgelopen nacht van Oekraïne... toch uh, een manier om te onderstrepen van kijk uh, waartoe wij in, toe in staat zijn. Dit is wat we kunnen, uh, ook in een situatie waarin uh, we minder inlichting krijgen... van bijvoorbeeld de Amerikanen. Oekraïne is nog lang niet verslagen. Zeg maar. Dat is een statement wat ongetwijfeld uh, de Oekraïners willen maken met deze aanval. Voor zover bekend zijn er twee doden gevallen in Rusland. Ook zijn er meerdere gewonden. Steeds meer mensen geven anoniem tips door over mogelijke misdrijven. Meld Misdaad Anoniem kreeg vorig jaar 24.000 meldingen, 20% meer dan een jaar eerder. Die tips gingen vooral over mogelijke aanslagen, explosieven en illegale vuurwerkhandel. We hebben de afgelopen jaren in de media natuurlijk veel voorbeelden gezien van explosies. Op grote schaal, op kleine schaal. En mensen zijn echt geschrokken van die beelden. En dat merken we ook aan de Meldlijn. Mensen benoemen het ook dat ze angst hebben dat het ook in hun omgeving gebeurt... en dat ze daarom ook informatie over dit soort delicten delen. Er werden ook meer tips doorgegeven over de handel in drugs... mishandelingen en vernielingen. De meeste meldingen kwamen uit Limburg. En met het mooie weer van de afgelopen dagen... zijn stadsparken een goudmijn voor statiegeldjagers. Veel mensen laten blikjes en flesjes achter in de vuilnisbakken. Maar het wordt een zooitje als anderen die weer uit de bak vissen. In Amsterdam zijn ze klaar met de opengescheurde vuilniszakken op straat. Het geld ligt op straat nog steeds hoor. Ja, maar laat die maakt daar geen kleren zooi. Ruim de restje, gooi dan weer in, in die zak, in die vullen sjakken. Ja, Zo erg heb ik het ook nog niet gezien hoor. Wij hebben geen oplossing, Wij hebben geen oplossing. Nee, we geen oplossing. De gemeente Amsterdam zegt dat er van april tot en met september... altijd extra statiegeldbakken en afvalbakken worden geplaatst in parken. Maar omdat het nu al in maart zulk mooi weer is... was dat er nog niet van gekomen. Nou, dat mooie weer is nu even weg. De dag begint grijs en met wat lichte regen. Later breekt in het noorden en westen de zon door. Op andere plekken blijft het vandaag bewolkt en druilerig bij een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. De ochtendspits is aan het oplossen op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Apkoude en knooppunt Amstel, 5 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 7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 I'm <laughs>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 Out of my hair Fresh photos with the bomb lighting New man on the Minnesota Vikings True perks needed something more exciting I'm bum bum bum bum With the bomb lighting And I saw the Vikings It's a song Het ritme van ZFM ZFM Bami, niet voor jou ik kwam hier niet voor jou, ook al zie ik je graag. Waarom ik kwam vandaag? Mm -hmm. ik kwam om te kijken of ik hier soms moest zijn. Ik ging hier ooit vandaan, mm -hmm. ik ging hier ooit vandaan met het vuur in mijn Ik Dacht dat er niets meer was, mm -hmm. maar mijn hart moet op zijn. Zijn. Ik mis mij, mis ik mij, maar ik ben onderweg. Mis ik mij, maar ik blijf op vertrek, nergens thuis of op een plek, of we worden op volledig voorbij. Waar ik ook ben, ik mis mij. Nam je mee? Mm -hmm. Altijd met me mee, ook al wist ik het niet Dacht waar ik achter liet, Was slechts mijn angst en ik echte zwerver te zijn Ik mis mij ik mis mij, Waar ik ben, onderweg mis ik mij Maar ik blijf op de trek, nergens thuis op een plek Al volledig voorbij Waar ik ook ben Het zingen of niet, het zingen of niet Dat is al van hoop ik zei, het is geen liefde. Mm -hmm. Ik mis mij of wat ik hier achter wie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 Kan je like